Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. E Hier ben En mevrouw aan de telefoon, wie bent u? Uh, ik ben uh, Wenny wou. Hallo, we Hallo. Uh, <lacht> Hallo, ik wou Pierre even feliciteren. Dankjewel, Wenny. Ja, en. Uh, nog heel veel jaar. Nog heel veel jaar, ja. Nog een keer zoveel, hè. Nou, ja, het het nog zoveel. Zoveel is overdreven, maar... Mevrouw Koerbouw, blijft u dan wakker... totdat uw man vannacht thuis komt? En dan... Ja, ik blijf wakker. Ja, ik blijf wakker. Ja, en mag ik u vragen, hoe lang geleden hebt u hem ontmoet? Mijn man? Uh, ik denk 57 jaar. Oké, okay. en luisteraars, dit is heel veel Eén, dit is de, het grote. Ja, Pierre Courbois spreekt, heet het vandaag. En zijn echtgenoot is aan de telefoon. Toen u hem ontmoette, waar viel u op? Uh, ik geloof op zijn spel. <laughs> Oké, okay. en, en, en, en, en ik was wie? Naar, ik was naar een concert geweest, ja. ja, ja. En wie heeft wie versierd? <laughs> uh, ik, ik denk dat ik hem versier. <laughs> en hoeveel kinderen hebben jullie samen? Twee, twee. Oké, okay, uw zoon en is. Twee. Mijn zoon is uh, bij u. Barend uh, Courbois? Ja. En ik heb nog een dochter en twee uh, schattige kleinkinderen. Ja, en wat ja. zo'n Boris uh, Bot. Ja, dat is Boris, dus van, ja, ja, Die is van uw, van uw dochter, die is ook hier in de ja. studio. En, ja. en, en, en, en kunt u me uitleggen wat het is met een groot artiest als Pierre Courbois... dat hij dan zijn 78e verjaardag komt vieren met een randebiel... die iedere zondagnacht <laughs> uit zijn nek kletst? Nou, ik vind dat fantastisch. En ik juich dat ook echt toe. Geweldig. Oké, okay, dank u. Ja. Dank u wel dat u me aan ons heeft willen uitleden. Want ik kreeg al heel veel reacties al de hele tijd. Dus dank u wel dat u me aan ons heeft willen uitleden. Ja, en ik vind het een... Ja, Wegvalletje. Wegvalletje. Nee, u vindt het een... Oh, is ja. ze weg? Oh. Ze zit, zit in een tunnel. Oh, nee. <lacht> Hallo? Ja, wat zei u mevrouw Courba? Nee. U vindt het een... Ik vind het een eer dat hij daar is en dat oh. hij daar dat prog programma mag presenteren. Nou, dank u wel, mevrouw Courbois, en geniet u van de uitzending. Luisteraars, Doe ik. het is maandag en... 23 april, de dag waarop zij de Koninklijke Hoogheid Pierre Courbois zijn 78ste verjaardag viert. En het heeft deze grote Nederlander behaagd om ons te vereren met zijn aanwezigheid, zodat we samen zijn leven kunnen vieren en zijn bijdrage aan ons schaafland kunnen celebreren. Welkom, Pierre, bij het programma. Welkom, Pierre Courbois, welkom Dankjewel. bij de Programma. Het programma heet vannacht ook geen zwarte prikpaard, maar Pierre Courba spreekt. Het is een speciale programma van de publieke omroep voor weldenken Nederland en dergelijke... We zenden live uit vanuit de nieuwe studio van de NPO in Hilversum. Onze technicus is Hans Beentjes. En het was zo leuk, dat kunnen de anderen beamen hebben. Boris Hans is, die kwam even kijken ja, ja, naar de ja, LP. Ja, ja, ja. Want voor de mensen die op de webcam kijken... in deze nieuwe studio is er een heuse ouderwetse platenspeler... door de uh, re rebel Pierre Courbois. Uh, Pierre, we zouden... Uh, uh, uh, de, het programma, de bedoeling is dat u het gaat overnemen. Uh, we gaan heel veel uw leven celebreren alleen vragen stellen, mensen mogen ook vragen stellen u kunt dat doen via Twitter, apenstaart zpp op 1 of hashtag zwarteprietpraat mail naar zwarteprietpraatapenstaart andere mailadressen lezen we niet en u kunt ook bellen 0800 1121, ik heb een vraag van Il Flitso, waar is Tamas de Hongaarse gitarist gebleven? Ik heb nooit met Tamas gespeeld. Maar ik ken hem wel. Maar Barend, mijn zoon die hier tegenover me zit. Die ja. heeft met Tamas gespeeld. Oh, dus die die, dit is de man Il Flitzo die ook vroeg of dat liedje Whisper, Courbois Whisper. Dat is van jou, Barend. Ja, ja, ja. Dat is Wissel Wisselen was mijn oude band van vroeger. Zo 30 ja. jaar geleden. Met de twee broertjes Wissel. Ja. Maar hij had het over Thomas. dus een Hongaarse gitarist. En daar heb ik een aantal uh, cd's mee opgenomen. Begin, okay. eigenlijk eind 80, begin jaren 90. Dus, maar wat er van hem is bekomen, zou ik nog niet weten. Dus Il Flitzo is gewoon in de war. Die heeft de verkeerde personen... Uh, uh, uh, ja, uh, dat uh, gebeurt nog wel eens. Ja, dus hij verwaart papa Pierre Courbois met zoon Barend. Ja. ja, ja. Okay. Barend, wat voor vader is je vader? Ja, geweldige man en... Uh, ja, ik heb ontzettend veel van hem geleerd. En nog steeds. Op allerlei fronten. En uh, we spelen ook veel samen. En uh, ja, we vroegen natuurlijk veel op tour. Dus we misten hem natuurlijk al heel veel. Maar uh, het was natuurlijk ontzettend leuk als hij weer thuis kwam. Met allerlei gekke platen. De eerste reggae. De eerste Indiaanse muziek bracht hij thuis. Minimal Music. Philip Glass. Allerlei rare platen bracht hij natuurlijk altijd thuis. Van zijn grote wereldtours. Want meneer Coetbois, nou, even, we moeten bij het begin. In begin beginnen ja, voor de het. mensen die u niet kennen, meneer Pierre Courbois, wanneer bent u geboren? Uh, 23 april. Ja, uh -huh. logisch, anders zou ik nu niet. Ja, <laughs> <zijn>. <laughs> 1940. Uh, voor de oorlog, denk ja, eraan. Hè? Net hè? In Arnhem. In Nijmegen. In Nijmegen. Ja. En uh, uw jeugd hebt u waar doorgebracht? In Nijmegen. Tot welke leeftijd? Uh, 23, 24, 24 ongeveer, toen ik Waini leerde kennen. Ja, dus en, en wanneer bent u begonnen met muziek maken? Ik ben eigenlijk begonnen uh, al heel vroeg met piano te spelen. Dat moest bij ons een goede familie, dan moest iedereen piano studeren. Dus ik heb van mijn zesde tot mijn twaalfde... Uh, klassiek piano uh, uh, gestudeerd. Ik was heel erg boos op mijn moeder. Uh, die stond bij spreken, als ik uit school kwam, had ze het pistool klaar... Uh, dat ik een uur <laughs> moest piano oefenen. En ik ben daar, oh. haar daar verschrikkelijk dankbaar voor. Want ja. ik heb ook heel veel gecomponeerd. Dat had ik niet gekund als mijn moeder mij niet gedwongen had... zes jaar lang klassiek piano te studeren. En toen ben ik uit... Uh, maar eerst op de lagere school gewoon in Eemingen dus. Lager de lagere school gewoon in Eemingen. U bent na de oorlog naar school gegaan. Ja, ja. In okay. 1946 op de school, broederschool ja. in Nijmegen, ja. En die heeft u afgemaakt? Ja. En daarna, wat bent u gaan doen? naar de middelbare school. De HBS? Ja, dat, oh, ja, ja. dat ja. heet de HBS, ja. En Toen. die afgemaakt? Niet afgemaakt. En ik ben op een gegeven moment... Uh, ja, Boris kijkt mij aan, daar hoort hij ook voor het eerst. <lacht> Boris is een klein Boris Bort, ja. De uh, even En ik ben op mijn dertiende, uh, waarschijnlijk om dat een beetje af te zetten... tegen de klassieke manier van piano spelen, banjo gaan spelen in een band. Dus eigenlijk treed ik al vanaf mijn dertiende op. En op mijn zeventiende heb ik gewisseld naar het slagwerk, naar het drumstel. Oké, okay, en toen bent u, wanneer, wanneer bent u van de HBS afgegaan? Uh, in 58. En toen ben ik, heb ik toelaars examen gedaan... Bij mij in de familie is iedereen edelsmid, goudsmid en de <lacht> hele Rotterplan. Dus ik moest eigenlijk naar Schoonhoven, en daar had ik geen zin in. En toen ontdekte ik dat op de Kunstacademie in Arnhem, dat heette toen nog de Academie voor Beeldende Kunst en Kunstnijverheid mm. dat je daar ook edelsmid kon doen. <lacht> en daar heb ik me aangemeld. Tegelijkertijd heb ik me in Arnhem aangemeld op... Uh, dat heet nu Conservatorium. Ja. Dat heette toen Muziek, Muziek Lyceum. Ja. Mm -hmm. Dus ik heb twee opleidingen tegelijk gedaan. Dat zou nou niet meer kunnen. jan Jansen Vergaal ja. is een heel goede vriend van me. Een leeftijdsgenoot van u. weet wel, uh, journalist. is zeg maar jeugd trouwens. Ja, dat oh, ja, ja, uh, ja. zal ik proberen. Ik ja. uh, heb van nu muziekgenoten. Maar ik, mijn opvoeding weet je wel. Dus uh, u bent, ik, ben, ik ben 56. U bent toch... 22 jaar ouder dan, maar dan ja. is het ja. wel heel moeilijk om je te zeggen. Zeg je je tegen je pa? Ja, ja. Is absoluut. Oké, okay, als jij hier tegen je tegen zegt. En hij, maar en ben hij zegt ook je tegen je oh, okay, ja. opa. Ja. altijd boos als ik u zei, Ze dus ik deed alleen maar om ze te sarren. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar uh, John Jansen van Galen had de theorie, want hij zei Arnhem eruit, dus daarom dacht ik eruit. die zegt, omdat die Amerikaanse militairen in Arnhem waren neergestreken, was die Amerikaanse muziek daar veel en, en liepen jullie in Arnhem en dan voor op, op, op Amsterdam en zo. Want u zegt u gaat Dixieland spelen. Is natuurlijk van de Amerikaanse militairen uit de oorlog meegekomen. Van de ene kant wel. Van de andere kant was het ook zo. In Nijmegen had je de luchtmachtkapel. En mijn leraren, waar ik slagwerk van geleerd heb. Zijn allemaal militairen. Um, uh, slagwerkers geweest. En in, in de Luchtmachtkapel zat een heel beroemd man. Jan van Halen. Ja. De vader van de Van Helens. Ja. En de beroemde uh, hardrockers uit de Verenigde Staten. Ja. Waar ik nog bij baby gezet, gezeten heb. Hoe zeg je dat? Ja, als ik baby heb, hebben ze daar. Heb, bij de broeders ha van Halen. Van Helen. Ja, ja. ja, bij de beroemde langharige rocker Van Halen. Ja. Ja. Ja. Da dan ja. Was, ja, daar heb ik op gepast. Dat is een hele vervelende jongens. Ja, ja. <laughs> heb u ze later nog als muzikant tegengekomen? Nee. Helaas niet meer. Maar uh, op een gegeven moment kwam Barend met een jaren daarna, toen ze al lang naar Amerika waren vertrokken, Jan van Halen de Vader. Ja. Mijn eerste band was het Sextet van Jan van Halen. Mm -hmm. okay. En uh, allemaal dood, hè, inmiddels. Ja. Dat is heel vervelend, maar dat is nog eenmaal zo. Op een gegeven moment kwam Barend met een plaat binnen van Helen. Ik denk dat zal toch niet waar wezen. Hè? Zowel toevallig die naam van Halen van ja, Helen. ze dus wel. De zonen van Jan van Halen. Ah, ja, wat grappig. Ja. En, en, en dus, u bent naar die, het, het conservatorium gegaan, ja. het slagwerk gedaan. Ja. Maar u trad dus al op. Ik trad, ja. Ik, en ik, u deed dan twee opleidingen? Ik deed twee opleidingen en ik verdiende mijn geld. waar ik die opleidingen mee deed, met spelen. In het weekend, oh, vrijdagmiddag, vaak was uh, als de school afgelopen... was, stond er al een Duits Volkswagen uh, busje voor de, voor de deur. En dan werd ik opgehaald om in Duitsland te spelen. Tot maandagmorgen om 9 uur zetten ze me weer af. En waren in jazzclubs? Of, uh, of? Overal, ja, ja, ja. En betaalde dat goed? Veel beter dan nu eigenlijk. Hè? <hijen> ah, ik, verdien, <hijen> ik verdiende op mijn dertiende al meer dan ik... Ja, nou, nu ben ik dus gepensioneerd. Ja. Hè? <hijen> en... en het, uh, het probleem was eigenlijk, ik moest, op, uh, ik moest twee eindexamens tegelijk doen. Ja. Dat, dat is me niet gelukt. Ik heb het eerst het eindexamen gedaan van de kunstacademie. Toen ben ik geslaagd, koemfraude noem ik dat altijd. Of koemklauter. Zoma, koemfraude. En toen moest ik nog het eindexamen doen voor het muziekliceum, later conservatorium. Dat wou ik een jaar later doen, maar toen ging ik naar Parijs... om naar de aankomst van de Tour de France te kijken. <laughs> ik kwam s'avonds in de jazzclub terecht en kreeg een jaarcontract <laughs> aangeboden. Maar, maar, en, en dat was allemaal nog zwart tussen u dertiende en de, al, alles, alles Alles was zwart natuurlijk. Ja, dus ja. u geen belasting erover nee, dat Het ah, is inmiddels verjaard, hoor. dus u zich niet meer druk ja, te Ja, ik kan het rustig zeggen, want ja. het is inmiddels allemaal verjaard. Ja. Ja. Dus, en, en daarvan hebt u opleiding betaald? Ja. Ja. En, maar dat, dat was ook een, een, een, een... En dan praat je dus... Uh, u bent van 1940, dus dan praat je... Bent u ongeveer 17, 18, bij 57, 58, begint 60. Dus u, u, u bent naar Parijs gegaan... En u heeft zeg maar de tijd in Parijs meegemaakt. 63, 64, 65, ja. ja. Dat was echt, ja. dan heb ik met... Ja, uh, klinkt een beetje arrogant... maar ik heb er met hele beroemde mensen gespeeld. Ja. Echt, uh, je kunt ze gek niet bedenken. Ja, huh? ook met die... hoe die zwarte zangeres die daar uh, furoren maakte... die jazzzangeres, die uh, heeft ook met haar gespeeld. Doe je het zo nou? Die niet in Amerika mocht zijn. Bedoel je, Nina Simone ja. toevallig? Ja. Nee. Die heeft in Nijmegen gewoond. Ja, die ja. heeft tien jaar in Nijmegen ja. gewoond. En dat heb ik pas ontdekt nadat ze dood was. <laughs> no, o, okay. En dan kwam ik dus, als ik van Arnhem naar Nijmegen reed, kwam ik daar dus ongeveer iedere dag, dag lang, Want ja. ze woonde in een hotel. Ja. Ik zie het nog voor me, dat hotel staat er nog net zo. Nee, ik heb pas gehoord dat ze in Nijmegen woonde nadat, nadat ze dood was. <laughs> okay. maar, maar u hebt toen drie jaar in Parijs gewoond? Nee, niet echt. Niet drie jaar continu. Want uh, ik was inmiddels ook. Uh, uh, uh, door de Duitsers was ik ook ontdekt. <laughs> nee, het was zo. Je, je had toen het begin van de free jazz. En ja. ik heb een manier van spelen. Uh, ik speel uh, overal dwars tussendoor. Ik ja. heb een soort ritme gevonden. Ik noem het grootste gemene delenritme. Ja. En dat deed niemand in die tijd nog. En zowel de Duitsers. De Nederlanders, als ook de Belgen, ja. zaten daar eigenlijk op te wachten. Dus ik, was, ik maakte onderdeel uit van de Nederlandse en van de Duitse... en de Belgische en de Franse avant-garde, zoals dat heet. Ja. Ik ze van het ene land naar het andere. Dan woonde ik weer hier een tijdje in Amsterdam gezeten op een woonboot. Een tijdje in Berlijn gewoond. Het ging allemaal... Uh, die kanten op. En, en, en spreekt u dat dus ook Frans, ja. Duits, ja, alles, Engels, alles, Nederlands? Ja. Kan moppen in vier talen vertellen. Ja, <laughs> en, en, en, en, en, en, en, en dat bohemian Want dat, dat wordt het dan als muzikant. Ja. Uh, uh, u zegt, u, u, want u bent ook de broer van Kitty. Ja. Maar het grappige is, u zegt u komt uit de familie van edelsmeden en al dat soort dingen. Maar is het dan van uw moeders kan dat muzikale? Het is zo. Zowel mijn vader als mijn moeder waren Edelsmede, goudsmid, juwelier, noemde, heel erg plan maar op. Maar mijn vader speelde viool, ja. mijn moeder speelde piano... en mijn moeder had een orkest in de tijd van de stomme film... Ja. en daar speelde mijn vader... De, ik weet niet welke viool ja. die speelde... Ja. <laughs> in dat orkest... maar hij speelde viool in het orkest van mijn moeder. Dat was revolutionair voor die tijd, waar of niet? Ja, ja. Huh? Ja. Dus uw moeder was de baas over Mijn uw vader in de kast? Ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ik, heb het, ik heb een aantal luisteraars... Uh, Pierre Courbois gaat het overnemen... maar er zijn een aantal mensen die bellen. Die mag ik dan wel in de uitzending halen. Oké, okay, dan ga ik proberen om de meneer uit Amersfoort erin te krijgen. Goedenacht, meneer uit Amersfoort. Meneer Tilma. Ja, dat ben ik, ja. ja zegt u het maar. Had u een vraag aan de grote Courbois? Wat gaat u gang? Nou... Uh, staat meneer Coubois dan ook op de op, op, op de op de spelerslijst op op die op een box van Stanley Clark? Want volgens mij meende ik Stanley Clark als intro muziek te horen. Nee, de, uh, Sten, met Sandy Clark heb ik de bassist, neem ik aan. Heb ik helaas nooit ja. gespeeld. Ah, wat? H wat was de, de introductiemuziek? Muziek ja, dat gaan we nu... Met ja, dat is uh, heel interessant, want die komt van een plaat. Die plaat heet Schrik niet, rocker de kok. <laughs> niet rocker de klok, maar rocker de kok. En die titel was verboden in de Verenigde Staten. En nou. het leuke was, daar kreeg hij een andere naam. En al, alleen al door het feit dat die plaat verboden was... is het mijn best verkochte plaat. Oké, okay, dus die plaat die u net nou, in het ja. begin hebt ja. gedraaid... dat liedje van de LP, hoe heet de LP? Rock around the En hoe heet het liedje wat u draait? Rock around the Oké, en hoe heet het liedje Amerika... Uh, in, de, in Amerika heette de plaat Sirocco. Ik weet niet waarom, maar dat is ook ontzettend stom. Ik bedoel, we weten zelf, Amerikanen, die moet je met een behoorlijk korreltje zout nemen af en toe. Die plaat heette anders, maar het nummer Rocker on the Cock stond er wel gewoon op. En hoeveel van deze, welk jaar is deze LP uitgekomen? 73. En hoeveel ervan, hoeveel ervan uh, heeft u van verkocht? Van de Amerikaanse uh, versie zijn er 35.000 van okay, verkocht. Van de uh, versies op de rest van de wereld weet ik niet. Waarom weet u dat niet? U heeft toch die royalties Ja. 73 okay, maar 73. Oké, maar, maar u kwam daar weer wel lekker van liever. Ik heb daar een uh, huis in Zuid-Frankrijk van aangeschaft. Mag ik ook vertellen? Ja, want dat was ook vertellen. zwart. Hè, de ja, ja, u mag alles vertellen. En die plaat is uitgebracht bij een Duitse maatschappij. Dus wij werden... Ik nooit die belasting in Nederland <laughs> Nee, moet je luisteren. Ik ging, ik ging bij een... Ken jullie nog die ouderwetse KLM-koffertjes? Jawel. Nou, die zat vol met Duitse marken. Ja. En die had ik in mijn auto gepakt bij het reservewiel. Ja. En daar ging ik mee. Naar Frankrijk om een huis te kopen. Maar, maar die luisteraars, die ouderwetse klm koffer waren, waren die vierkante koffertjes ja. waar mensen ook heel goed LP's in konden zetten. Precies. Want die LP's pasten erin, dus veel de... muzikanten reisden altijd, of DJ's, met zo'n koffertje. Altijd met de KLM-koffertje. Koffer, ik ja. heb er nog drie. Ja, die ja. ouderen, niet uit elkaar gevallen? Nee, nee, niet. nee. Want wij hadden het radiostation in Suriname en dan als we platen uit het buitenland haalden, hè, want als je naar Nederland kwam, dan ging mijn vader, dan kwam je ja. altijd terug met die KLM-koffertjes. Ja. Want dan liep je ook gewoon langs de douane betaald je geen invoerrechten. Ja, ja, ja. Want uh, dat, dat moest wel... Oké, okay, daarmee heeft u gedaan. Nou, meneer Tilma, is uw vraag beantwoord? Nou, ja, nou... De muziek leek heel erg op die van Stanley Clark... en ik dacht mm -hmm. dat hij daarbij had gedrumd... Maar dat blijkt dus niet. Maar nee, wel, jammer hoor, dat had ik heel graag gedaan. Dat snap je wel. Dat kan ik me voorstellen, ja. Waren ja, ja, ja, ja. is nou, ook het een vrienden van, hè. Dank u wel, meneer Tilman, voor het bellen. Uh, hoe moet ik hem nou ophangen? Nou, dat doet uh, uh, Answeld voor me, dat is weer het lekkere. Uh, de luisteraars in de studio zitten ook post. Wie in jouw weet, dat is een vaste luisteraar. Toen, je was in de uitzending. Ja, ik was er ook bij, inderdaad. Ja, inderdaad toen en, goed, en toen wel weet wel. ik, toen zeiden we nog tegen elkaar... je stelt één korte vraag en er komt een enorme vuur zijn, of wat dan ook, aan alleen maar antwoorden en Die verhalen. Die allemaal interessant waren, want allemaal toen gingen luisteraars twitteren. He, ja. Wat het leuke is, uh, Barend, ik, mm. ik doe dan, alsof ik niets weet, en dan ging luisteraars, dat is de grootheid. En toen werden me we er hele lappen mails gestuurd. Want het blijkt, meneer Koerwa. want we proberen dus, u, dan gaat u in de muziekwereld, maar u, u schijnt, een hele radiodocumentaire gemaakt te hebben in Duitsland. Uh, welk jaar was dat? Ik heb acht jaar zeven of acht jaar gewerkt voor de Zuidwestfunk. Ja, Baden Baden. Ja. En dan maakte ik documentaires over Nederlandse muziek. Ja. ja. En uh, uh, Michaels Mening vraagt, wat is het onderwerp vandaag? Er is geen onderwerp. Wij celebreren de grote Pierre Courbois. Die vandaag zijn 78ste verjaardag. Het, is de, het programma heet vandaag ook Pierre Courbois spreekt, Dus het thema is Pierre Courbois. Hey, hey. Luisteraar, aan. <lacht> uh, uh, me Michaels Mening luisteren. En, en, en u, u, dus u heeft voor de Duitse en ook voor de Nederlandse... Uh, ja, voor de, voor de VPO. Ja. Toen de VPRO, moet ik even nadenken in wanneer dat was... 84 of zo werd ja. de VPRO van C-omroep, B-omroep, ja. ja. En toen belde Han Reiziger mij op. Ja, de beroemde presentator van... Ja, mijn toch grote Reiziger. voorbeeld, Han ja. Reiziger. Die man mis ik heel erg nog steeds. En die belde mij op en die zei... Wil, je mij, wil jij een, radio, een jazzprogramma maken? In, uh, ve, uh, uh, ene, ene week live ja. en andere week opgenomen. Ja. Dat heb ik bijna acht jaar gedaan. Ja. Ja. En, en, en, en dat was vrij succesvol. Ja. Dus ja. u bent uh, muzikant. Ja. U bent Edelsmit. Ja. Iemand zit nog te twitteren dat de Edelsmit stad van de Benelux in België zal zitten. Ik heb er geen verstand van. Maar goed, uh, uh, het kleinste stadje van Nederland, Bronkhorst. Uh, nou, maar goed. Uh, dus u bent... Uh, mede... Heeft u ooit wel sieraden gemaakt? Ik heb sieraden gemaakt. En dat is heel interessant, want ik heb er uh, uh, zijn bekende mensen bij jan jansen die de schoenen dus ja. beroemde schoenen ontwerpen voor jan jansen en zijn vrouw heb ik de trouwringen gemaakt maar, en dat is heel interessant, het, misschien is er een luisteraar... die weet waar ze gebleven zijn. Ik heb oorbellen gemaakt voor Rita Reis en voor Ann Burton. Ja. Zijn bijna... nee, voor, voor de luisteraars die niet weten, luisteren... Rita Reis was de, de, ze werd genoemd de grande dame, de jazz. Dat was de ja. zangeres waar jazzmuzikanten graag mee speelden. En die Amerikaanse vrouw was ook een zangeres. En Ann Burton is ja. gewoon Nederlandse, Nederlandse zangeres. Die leven beide niet meer. En ik zou zo graag weten waar die, waar die oorbellen gebleven zijn. En die zijn. oorbellen, hebt u om een reden voor ze gemaakt? Die, of gewoon, uh, gewoon uh, uh, ik weet niet meer of ik gezegd heb... ik maak voor jullie een paar oorbellen... of dat ze het aan me gevraagd hebben, dat weet ik niet meer. Okay, hele, en... Rita wilde hele lange oorbellen. Ja. Van zilver. Ja. En ja. heeft u voor uw vrouw ook ooit sieraden uh, <laughs> gemaakt? <laughs> uh, nee, want <laughs> een hele goede vriend van... Ons, ja. woonachtig in midden Frankrijk, Bernard Lamery. Ja. Maakt zulke waanzinnige ringen. Ieder jaar wij als, als, wij, als wij naar Frankrijk gaan, uh, uh, stoppen we daar. Dat is de eerste ja. of de tweede etappe. En dan krijgen wij of kopen wij een, een ring voor mijn vrouw. Van, en daar kan ik niet tegenop. Hij maakt zulke waanzinnige mooie ringen. Maar, maar, maar, even naar uh, kleinzoon, want uh, Boris uh, Bot, hm. je bent ook de chauffeur van je opa. Ja, nou, je, ja iets ja. dichter bij de microfoon. Oh en, en, ja, maar, natuurlijk. Wat doe je dan? Dus, de, de, de, de, de, sinds wanneer ben je de chauffeur van opa en waarom is uh, dat gekomen? Sinds ik mijn rijbewijs heb, in principe, van mijn achttiende. Hoe oud ben je? 21. Oh, je zag eruit als 16, maar goed, ga verder. <lacht> ja, ik dacht al, een jaar. jarige <lacht> Nee, zo nou, dat zou lekker zijn. Ja, ja. We waren wel drie keer van de weg gehaald. Nee, <lacht> ja. ik denk, uh, uh, ja, dat is een jaar of drie. Ik, dat, ja. ik daarvoor bouwde ik alleen maar drumstal op, ja. Ja. meestal zelf nog. Ja. En uh, sinds ik uh, mijn rijbewijs heb, rij ik eigenlijk. Um... Maar je gaat, waarom ging je meer met opa naar de optredens? Uh, omdat ik dat toch een leuker bijbaantje vond dan uh, bij een supermarkt werken, denk ik. Ja. <laughs> dat het daarop neerkomt. Ja, en, en, en, en wat voor studie heb jij gedaan? Ik uh, studeer in die zin op, no, nog, nog steeds. Ik ben weer teruggegaan als vwo, thuisstudie, Oké, okay. en, en, en dan ga je met opa. En hoe va wat ik nog bijzonder vind, mm. uh, meneer Kouwap, waarom hebt u gezegd, ik ga mijn kleinzoon... Want uh, toen hij zei, hij komt, is mm -hmm. het eerste wat hij meelde, mijn kleinzoon Boris reed me. Ja. En dat was vol trots. Mm. En, ja. en, en, en Wat voor gesprek heb je dan? Praat je over het leven? Over de over muziek? Over alles. Ik denk dat naast dat hij mijn opa is ook een soort uh, extra vader is. En nee. ook een soort beste vriend. Ik denk dat ik zelden zoveel ik, heb, nou, ik denk dat ik helemaal niet zo'n goede vriend heb als hij eigenlijk. Ik denk dat ja. we daarop neerkomt. Dus wij hebben het over van alles. Dat als je liefdesverdriet hebt of een blootje hebt gelopen... Ja, nee, makkelijk. hebben we het meestal over. Als ik een blootje ja. loopt. Of een blootje heb gelopen. Ja, ja. En, en, en, en, Daar hebben we het eigenlijk meestal over. Maar met waar u treedt nog op. Hoe vaak? Nou, ik, momenteel heb ik het even een beetje stil. Dat komt door een, een, een aantal rare situaties. Dat een vorig project is afgelopen... en het volgende project is nog niet begonnen... En ik heb een kleine medische terugslag gehad. Ik ga er niet uitgebreid op in. Nou, maar ik begrijp dat het wel een beetje fors was. Dat nou is ja, zo, een nieuw, oh, nieuw hartklep. Ja, ja, ja. ja dat vind ik geen kleine medische. Nee, in, maar ik kan, ik kan het, het wel niet. iedereen aanbevelen. <laughs> want, nou, is. <laughs> het is zo geweldig, een nieuwe hartklep. <laughs> dus, <laughs> ga er maar voor sparen, want hij is verschrikkelijk duur. <laughs> luister naar. U luistert naar. Hilversum 1, het programma 1, Pierre Courbois spreekt. Uh, u kunt bellen 0800 1121 voor vragen, op of aanmerkingen, anekdotes. U kunt ook twitteren, apenstaat zpp op 1 of hashtag En mails gaan naar zwarteprietpraat, U deed het wat rustiger, maar laat zeggen tot vorig jaar. Hoe vaak trad u uh, dan nog op? Gemiddeld één keer in de week. Eén keer in de week. Ja, en, ja. Dan, en, en, en, en, en hebt u dan ook extra plaspauzes in het optreden? Ik dan? heb extra plaspauzes, <laughs> algemeen bekend hoor, de, de, de manager of de vloormanager of wie dan ook, als we bijvoorbeeld om negen uur beginnen met concert, dan roept hij uh, om vijf voor negen, Pierre, je, ga nog even plassen want we ja. gaan over vijf minuten beginnen. En dan als u speelt, dan... Uh... Uh, een uur hou ik vol. En dan wat doet spelen. u dan, want dan drumt u en dan speelt de, de pianist gewoon door en, ding, en dan gaat u dan even plassen. En ja, dan u... de, de Bassoli zijn het best geschikt als ja. En heeft u dan nog verschillende uh, heeft u een vaste samenstelling? Of is het nog steeds zo dat er als de ene muzikant niet kan, de andere mee uh, kan? Uh, ja, ik heb, een vaste, ik heb mijn eigen seks. Ja. Uh, me, maar met een aantal invallers. Ja. Ik speel met Barend. Met ja. z'n tweeën. We hebben, spelen, Barend en ik we spelen ook nog met Timo Zomers erbij. Dan spelen maar, we met z'n drieën. Maar wat speel jij dan, Barend? Basgitaar. Jij speelt de basgitaar, pa op de drums. Ja en op piano, Nee, uh, gitaar. Gitaar. gitaar, of, of ja. als duo, duo spelen, trio Nee, maar die, die, die derde komt dus we spelen met twee gitaren en een en en, en, Bass, een drum. en normale gitaar, gitaar en drum. En drum. Ja, ja, ja. ja, en geen keyboard. Nee, geen keyboard. Nee, dus soms in, in ook in wel, deeps, met Jasper. Ja, Jasper van Hof speel ja. ik ook nog ja. steeds mee. Ook met z'n drieën. Ja. En het uh, wordt misschien tijd dat we iets slaag te horen van, van Jasper van het Hof met Barend en ik. Maar dat komt zo. Ja. En, uh, ik wil even weten, is Fleur nog aan de lijn of is ze eruit? Want ik zie er niet meer op het scherm. Ja. Ze zit er nog wel? Dat groene ding. Oh, dat groene ding. Oké, okay, maar dan gooi je dingen voor me in de uitzending. Want ik zie geen. Oké, okay. gooi je gooi er voor me in de uitzending. Maar voordat we naar het liedje gaan, dit is Fleur. En Fleur kan me heel erg verrassen met de vraag: ze vast te bellen? Dag Fleur. Ja, goedenavond, uh, Prem. Uh, een hele avond uh, meneer Corbois. Cor Dankjewel. En, uh, ja, uh, Barend en, nou ben ik uw uh, kleinzoons naam vergeten. Boris. Boris Barend Boris. weet je wel. Ja. Ja. En Palsmina <laughs> zit er ook wel. Heel hartelijk gefeliciteerd uh, met uw verjaardag. Heel erg bedankt. En en ik heb een vraag aan u over uw periode in Parijs. Heeft u misschien in die tijd ook uh, uh, van de zangeres uh, Satima Bea Benjamin gehoord? Daar hebben we nog nooit van gehoord. Ik weet niet eens wie dat is. Ja, dat is heel jammer. Satima ja. Bea Benjamin is een zangeres uit Zuid-Afrika. Een jazzzangeres. En ik dacht, ze had een hele... echt een fantastische cd uitgebracht destijds. Het heet Paris. En... Nou, mijn vraag, ja, u heeft dus niet van haar gehoord. Nee, maar... nee. Helaas. Oh, ja, dan, dan gaat het over. Ik ga de schade Leur, in. Ik ga morgen de schade in ja, Leur, Ik ga het ik, ik vind wel een heel leuke bijdrage. Want nu, kijk, weet je wat het leuk is van wat je doet? Ik zie het uh, met de, uh, uh, meneer Coubra en Baren. Dan ga je, ik ga ook naar huis gaan en dan ga je toch die vrouw even opzoeken. Ja, de, de ja, ja. en, en opzoeken. En zo heb je toch die vrouw onder de aandacht gebracht. En je weet hoe het ik werkt bij van... mensen als Pierre Courbois. Artiesten zijn gek, want als ze dan horen, hé, hey, dat is iets leuks, dat heb ik gehoord voor je het speelt hij bij zijn volgende optreden iets van haar... omdat hij daardoor geïnspireerd nou. is ja. geraakt. zit er dik in. Ja, nou, ja, ja, reeders, ja. De, uh, ja. De de Satima, Satima Bea Benjamin. Ze leeft nu in Amerika, maar ik ben zo verbaasd... dat die vrouw niet echt een wereldster is, uh, is geworden. Maar goed, uh, uh. zoek alsjeblieft haar muziek. Ja, en uh, misschien draaien we hem een volgende u... keer. Nou, geweldig. Dankjewel, Fleur. Okay, dankjewel. Meneer Dag. Courbois, voordat we gaan, want ik heb een paar uh, uh, ja. vragen op en aanmerkingen. Hier heb ik van Mario van Kool. Hallo, Prim, beste opening van je programma ooit. Eindelijk echt de muziek op versum 1. Geweldig. Ik ben een fan van meneer Courbois. Mijn andere helden zijn drummer Billy Copham en percussionist Nipi Noya. Ja. Heeft meneer Courbois daar wellicht mee gespeeld? Ja, met Billy Copham niet. Ja. Maar met Nipi Noya, natuurlijk heb ik daar mee gespeeld. Ja, ja. ja. en wie is Nipi Noya? Wat ik is, is weet is een uh, conga drummer. Een percussionist een van, de familie, van de familie Noja. Frank Noja, noem ze maar op. Frank Noja van de Geitenbreiers. Ja. De ja. bassist van de Geitenbreiers. Dat is een broer van hem. Oké, okay, en, en, en, en is hij een goede percussionist? Ja, waanzinnig, waanzinnig. Ja. Ja. En, en, en, en, want in de muziek... Dit, dit moet ik het persoonlijk vragen, want hij is een grote held van me. Hebt u ooit met Chick Corea gespeeld? Ik heb niet met Chick Corea gespeeld. Uh, ik weet, toen ik tiener was, ja, waren we ja, ja. helemaal inderdaad, van ja. hem en El Jarreau. Uh, dat was ja. echt mijn tienertijd dan, dan, dan, dan, dan helemaal gek van, ja. van hem. Ja. Ja. Maar, ja. maar je kunt niet met iedereen spelen. Nee, maar, maar, maar, nee heeft u, maar heeft u ook veel in Amerika getoerd? Ik heb heel weinig in Amerika. En heel weinig in... Dat is merkwaardig. Amerika en Zuid-Amerika ja. zijn mijn landen... waar ik heel weinig heb gespeeld. Maar de rest van de wereld gigantisch veel. Ook in Azië? Ook in Azië. Ja, en uh, ik had, het voor je, ik had die, die vraag wel verwacht. Ja. <laughs> dus ik had voor jou meegebracht een schema ja. van een tour in Azië. Kijk ja, oh, ik... dat vind ik leuk, luisteraars. Ik zal even kijken. Oh, wat... U, uh, uh, Kijk nee, eens uh, even wat daar <laughs> allemaal op staat. Uh, luisteraars, ik heb hier Association Pierre ja? uh, Tour schedule januari en februari 1974. Zondag 30, ja, 30 januari Frankfurt tegen Teheran, maandag 14 januari, Teheran concert. Dinsdag 15 januari van Teheran naar Kabul. Woensdag 16. Luisteraars, u moet even goed luisteren in welke landen die maar speelt. Teheran, Kabul, Afghanistan, wat nu een oorlogsgebied is, 1974. Ja, dat, dat kun je niet meer spelen. Nee, daar speelt het, in Teheran, dus Iraanse revolutie, speelt het juist. Yes. Kabul, die, uh, januari, Daarna van Kabul naar Dili. En in zaterdag, uh, uh, vrijdag 18 januari 1974 in Dili. Toen naar Calcutta, waar hij zondag 20 januari 1974 speelde. Toen van Calcutta naar Dhaka. En daar heeft hij een concert op maandag 21. Dhaka is Bangladesh nu, ja, toch? Bangladesh. Ja. ja, en daarna van Dhaka naar Bangkok op 23. Dan Hongkong op 26. Osaka, Kyoto. Twee concerten in Kyoto. Ja. En dan gaat hij naar Manila. Uh, had 31, Singapore, 2 februari. 4 februari op mijn verjaardag. Om mijn 12e verjaardag zat deze man te rokken in Surabaya. En toen op 6 januari Jakarta. Toen naar Kuala Lumpur op 8, janu 8 februari. Toen naar Colombo uh, uh, uh, uh, uh, op 10 uh, februari. Dan in Madras. Dus een keer terug, nu weer Colombo, uh, Sri dat is uh, uh, uh, Sri, Lanka. Sri Lanka. Dan gaat hij weer naar India en in Madras. Dan naar Bangalore, wat nu de IT-hoofdstad is. Dan naar Hyderabad. Dan naar Puna, waar al die joggies zitten. En die uh, meesteroplichters, die <laughs> charlatans. Dan naar <laughs> Bombay. Rawalpindi, dat is Pakistan. Ja. Pakistan in 1974. Ja. En dan nog in Lahore een concert. In Karachi een concert. En dan kwam je op 26 februari. Wat? En de, de Toto Blanke was elektric gitaar, Joachim Kum, electric piano. Sigi Bush, double bass Pierre Courbois drums en percussion. Volker Steppard, road manager. Ja. Het Goethe Instituut in Munich. En dat is de nummer van die plaats, heb ik straks gedraaid. Van, ja. die, van die combinatie. Hokkenhoutenkok. En dan yes. speelden wij daar in die landen. Wauw. Kan je je dat voorstellen? Graag. Dat zou dus ondenkbaar zijn. Nu. Achter me gaat door, hè? Ja, achter me achter gaat me door. En dan zaten we in 5 ja hotels. Ja. En u verdiende ook nog. Wat? Ja, vind, ja, joh. En, en, en dan kon u, ook, <grijg> kon u ook in de stad gaan. Oh, Ziggy Boes, de bassist, die was een meester in het uitzetten van routes waar alles te bezichtigen viel. Ja. Hè, dus we gingen ook overal heen. Op olifanten heb ik gezeten en noem maar op alles heb ik... Uh, en was u toen al getrouwd? Ja, hij, Barend was ze zelf, maar moet het zich kunnen herinneren. Hij was, was, je hij, je mee was, heen, heen. Hij was heel nee, bedroefd nee, toen. Nee, ik ik was uh, 4, 73, 74, was ik, 74 was ik 6. Nee, ja. nee, nee, dat. Ja. Uh, en, ja. en, en, en dus dat, brief, mammi thuis, en dan was hij twee maanden op pad. Ja. Ja. Ik, nou, ik durf het bijna niet te vragen, maar goed. En dan had ik... Dan had ik tien dagen vrij en dan ging ik op Noord-Afrika. Hierna kwam de Noord-Afrika-tournee. Alle Arabische landen. Dus Marokko, Tunesië, Libië, noem het maar op. Dat is nu niet meer denkbaar en ik kan, ik kan me dat dus ook niet meer voorstellen. Dat wij free jazz spelen ja. in de landen waar je nu... Ja, al voorstelbaar. dat durf je helemaal niemand te vertonen. Pa op Pakistan ook wel, met al die achterlijke idioten ja. daar die, die ja. mensen ja. neerschieten. Ja, ja, alleen maar ja. omdat ze naar school willen. Nee, maar moet je ja, je voorstellen. Ja. Ja. Dat, dat, dat u in Teheran, jazz yes, En er waren dus gewoon Iraniërs ja. die... Want ja. kijk, ik ken een heleboel gevluchte Iraniërs... En die vertellen me dat uh, uh, in Iran... Vroeger was ook swingen... Ja. En, en Libanon was een zo'n Paris En ook uh, Pakistan... In Teheran had je een hele straat met Franse restaurants... Ja. Waar je gewoon heerlijk op, op, Frans eten kon eten. Maar dan, maar dan heeft u zoveel gereisd en, en de, de, de, tot wanneer ging dit moordend reischema uh, door? Is zo ja, dat dat, ik ben eigenlijk van, zeg maar, globaal gezien van 69 tot 77 op tournee geweest. Ja. Eigenlijk. En daarna veel Duitsland, meer Europa. Ja, meer, meer Europa, Japan ook af en toe. Ja. Hè? En dan ben je zes dagen onderweg voor drie kwartier spelen of zo. Ja. Zo gaat dat meestal. Hè? Maar, maar, maar, maar, maar, maar wat, wat drijft u, want <laughs> als ik dit zie... Ik had hier Jan Leijers, die, die, die, die, die, die schrijft zo'n prachtig boek, die heeft de televisieserie gemaakt in alle Europa. En die man is, is, wordt, wordt 60, geloof ik, dit jaar of zo. En dan is hij nog. Wa, wa, wat drijft u dat u nu op uw 78 e vrijdag nog steeds uw muziek wil maken? Het podium wil pakken? Wat, wat is dat? Nou, dat zal ik uitleggen. Um Dizzy Gillespie heeft ooit gezegd over een concert: als, er tien minuten op een avond, als je tien minuten op een avond in een bepaalde sfeer komt, want daar gaat het om, het gaat nergens andersom, dan is het concert eigenlijk al geslaagd. En die, die, die tien minuten per avond, laat het twintig zijn, uh, maar gebeurt er iets in je hoofd? Er worden stoffen aangemaakt in je hoofd die. Uh, uh, die, die ingrijpender zijn dan alle drugs bij elkaar. Je He, hebt ja. heb je eigen machine, drugsmachine heb je hierboven zitten. Ja. En als je dus uh, zoiets meemaakt, dat je uittreedt... Ik heb mezelf zien spelen op ja. afstand. Dan kan je er, kan je alle, alle ellende die er op de wereld uh, <lacht> ons, uh, is... kan je weer een paar weken aan. Dus ja. het is een verslaving, denk ik. Ja. Een verslaving aan jezelf. Ja. Ja, uh, we Sporters hebben dat precies zelfs schaats. Ik ken het van schaatsers. Ja, ik, ik, was, ik was vanmiddag in de keup. Ja. Uh, ja. uh, Daar op het bandje. Ik ben, een ja. ik, ik, ben, ik ben een voorstander van Feyenoord. Hè, want ik ben geen tegenstander van niemand. Ik hou van alle voetballers en ja. voetbalclubs. Maar wat ik dus zo bijzonder vond. Dat zag je van Persie. Hè? Heb je 22 spelers op het veld. Maar dan neemt hij een bal aan. Het hele stadion krijgt de zin erin, Omdat die bal ook meteen zonder kijken vooruit naar de juiste... En ik snap... Weet je, vroeger ging ik veel meer naar concerten. Toen ik wat jonger was en zo. Maar dan... Uh, uh, uh, uh, ik snap wat je bedoelt. Want soms zie je een muzikant iets doen. Ja. En dan denk je... Hoe kan die dat doen? En, ja. en, en, en dan ben ik als toeschouwer... Al helemaal in het leek, weet je wel? Van wow. Wat El Jerome bijvoorbeeld met zijn stem kan. Mm. Uh, die, die, die, die, die, die, dat, dat lied uh, Our Love, we should never do. Dat andere lied is populair door Anyone Go Wall Singing. Yeah, ja, ja roof maar Gurgaden. Maar dat lied Our Love, we should never do. That. Dan kan hij in zijn stem nog drie variaties. Als je dat hoort, dan leg ik: in katzwijm. Maar ja. dan denk ik. Voor die artiest zelf. Ik ben niet zo'n beroemde voetballiefhebber, maar ik herinner me een kopbal van iemand. Robert van Persie ja, tegen Spanje. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. En dan denk ik van. Wat, ik, ik, droom, ik denk dat ik droom. dat ja, zie ja, ja. Ja, ja. Ja. ja. Of, of, of uh, die bicycletta van Ronaldo tegen Juventus. Of je so, ro okay, Ronaldo ja. haat of niet. Ja. Ja. En precies zo ja. heb je dat dus met jazz. Je kunst en dat is zo een verslaving. Is... Nou, dat heb je in alle kunsten, heb je in ja. sport. Dat is een verslaving aan je, aan je eigen spullen die ja. in je hoofd gemaakt worden. Ja. En uh, dus ik rook niet, ik drink niet, ik ben niet aan de drugs. En, uh, want het hoeft niet. Nee. En, uh, Hebt u ook nooit gerookt? Ik heb nooit gerookt. Ik heb, uh, maar ik lekker leg... gesopen wel in Frankrijk? Nee, de... God, dat, <laughs> dat, is dat is niet uit principe, maar ik vind het gewoon niet lekker. Dat kan. Ja, maar dat weet u wat, wat het, het probleem niet. is bij mij? Ik vond bier niet lekker, ik vond wijn niet lekker, maar op een gegeven moment nee, nee. ben ik rum gaan drinken en toen heb ik bruine rum, ja, rum ontdekt ruine, en die vind ik zo lekker. <laughs> het is echt een vervloeking meneer Koenbarn. Kijk, in mijn huis, ik, zijn, ik, ik heb whisky, ik, ik, dan haal ik wat vrienden komen langs, dus ik ik heb whiskyhuis, ik heb bier uit. Ik drink tegenwoordig, als ik kook, en het is warm, Ik ik kookte vaak met kerst, drink ik nu een alcoholvrij biertje, want als je echt in die keuken staat en het is warm met de oven aan, les het water niet echt je dorst, dus dan drink ik een alcoholvrij biertje. Ja. Dat, dat is daar als ik kook. Maar dan, alles blijft staan. Maar als ik maar een fles bruine rum heb in huis, ja. ik boek. ken maar, het niet en, eens. Ik, ik het ik is het, alsof, het is een verslaving. Ik ja, maak je ja, ja, stofje ja, ja. in je hoofd aan, ik loop naar die ja, kast. Ja, ja, ja, ja. Ik schenk hem toch in. Ja. Weet u, ik ga nu naar huis rijden, ik ben helemaal high, maar dan heb ik nog een fles bruine rum staan. En weet, weet u wat het ergste is? Ik ben nu zo verwend geworden, dat wil ik u vragen, en uw muziek. Ik heb dus een bepaald merk en ik was in India en toen hadden ze Indiaanse rum. En mijn eetclub was er dus vorige week met John Jans van en Jan Lop. En toen dacht ik, nou, ik ga die Indiaanse rum openen, dus niet lekker. Dus daar staat hij, daar is ook weer een bruine rum die ik niet aanraak. En die, die ga ik dan in cocktails gooien ja, voor gasten die rumcola drinken. Maar hebt u dat ook, dat u dus met zo'n niveau van muziek maken hebben dat als mensen zeggen: hé, hey, wil je spelen met Pauls Media? Dan zeggen nee, maar die lul ga ik niet doen. Dat is nog ver beneden mijn niveau. Nee, uh, het is zo dat je, uh, iedereen die muziek maakt, ik heb een bewondering voor iedereen die muziek maakt, uh, iedereen kan wel iets wat ik niet kan. Dus je kan ah. van iedereen wat leren. Ja, maar u, heeft toch, u hebt toch ooit wel een keertje... in de improvisatie of zo met iemand gespeeld... dat u dacht, ja, rot op, jij kan er niets van. Uh, ja, dat is wel voorgekomen ja, natuurlijk. En dan speelt maar, u een tweede ja, keer maar nog ik ben, wel met iemand? Ik denk anders. Okay. Ik heb, ik, de, ik, ik, voor mij is het dus niet interessant wat iemand niet kan. Nee, voor mij ook niet. Ik <laughs> kijk dus ook de kracht... Ik ben, ik ben alleen maar geïnteresseerd... wat iemand wel kan. Ja, zo heb ik mijn kinderen ook opgevoed. Ik heb heel wat ge gesprekken gevoerd op scholen. Want dan kwam, kwam hij, uh, hij... terug met een rapport... en er stond op een cijfer... en er stond onder zeven fouten. En dan ging ik naar school en zei ik... ik ben niet geïnteresseerd in, in die zeven, zeven fouten, fouten... maar in de, de dingen. Hoeveel dingen ja. ging het ja. ja. ja. ja. je wel? Ja, nee, ik, ik ben het helemaal met u. Dus ik heb probeer kinderen ook altijd zo in een kracht. Maar als je mensen in een kracht zet... en dat, dat, maar dat hoor je van alle mensen ook... Mensen bij de sociale dienst. Ik heb GroenLinks, de Tof Tissen, die zegt altijd... hij was directeur van de sociale dienst. En hij ging zoeken mensen met de uitkering. zeg oké, okay, wat kan je wel? Omdat hmm. we te veel als maatschappij ja. ingericht zijn... op wat je niet kan. Maar, maar Berend, als je dan met je pa speelt, is het dan... Of, uh, uh, ba ba Berend, toch? Barend. Barend, sorry. Barend. Uit, hoor. Ja, Barend, als je met je pa speelt. Ja. Uh, uh, uh, je speelt ook met anderen. Wat, wat vind je in zijn slagwerk? Dat je zegt, daarom. ik snap dat deze man zo wereldberoemd is geworden. Ja, het is dus, uh, een improvisatiekunde, denk ik. Hè? En, uh, als we samen spelen, ik hoef bijvoorbeeld ook helemaal niet naar te kijken. of zo. We hebben eigenlijk precies dezelfde stijl. Zelfde timing. Ja, en Hetzelfde dan. timing had Kitty, mijn zuster. Ja. Huh? Ik noem dat dus universele timing. Ja. ja. En, omdat ik en zo kunt u dat uitleggen voor een leek, wat, wat u bedoelt met de timing? Dus, uh, ja, maar laat hem er even. Okay, maar even. Ja, nou ja... Uh, ja, wat moet ik erover zeggen? Ja, we, uh, we kennen elkaar stijl natuurlijk zo goed. Nou, ja, ik speelde ook al uh, 40 jaar bas en ik, ik hoor hem natuurlijk ook al 50 jaar drummen. Ja. Dus, uh, en hij mag dan meer uit de jazzhoek zijn en ik meer uit de rockhoek. Maar eigenlijk is het dus precies hetzelfde. Als we eenmaal aan het spelen zijn, blijkt het dus precies hetzelfde te zijn. Ja. Het swingt dus net zo hard of je nou rock speelt of, of jazz... zoals wij spelen, ja. de couvreur-style. Ja. Ja, en, ja, en dat schiet alle kanten op. En, uh, er zijn een paar themaatjes en de rest is het gewoon de greep. En, uh, en, en we kijken wel waar schip strandt. En dus jullie spelen dus nog steeds voor volle zalen? Ja, er zijn gelukkig nog genoeg mensen geïnteresseerd in, ja. Oké, okay, en, en, en wat voor publiek hebben jullie dan... V varieert. Ja, van heel jong tot heel oud. Ja. Kan jij nog meisjes versieren? Heb je al een vaste vriendin, Boris? Nee. Okay, nee. Wa wat, en jouw jou zuster presenteert <laughs> Temptation Talk of zoiets, hè? Nee, die zit, heeft daar wel eens in gezeten, ja. Die, die, die zit, is eigenlijk een YouTuber en die doet allemaal YouTube... Okay, dus, waar dus, ik dus, je verstand joh, van heb. Jouw zuster is beroemder dan jij. Oh, zeker, ja. Ja, oké. Okay, maar, maar, maar, dus <laughs> als jij met opa naar optredens gaat... Ja. Kan jij dan... Uh, zijn er meisjes van jouw leeftijd die je kan versieren? Jazeker. Oh, het is niet dat er alleen maar oude bokken en zo... <lacht> nee, nee. Dan <lacht> nou kan ik daar ook wel een uh, gokje op wagen. Maar <lacht> ja, <okay. lacht> dat zullen we maar niet doen. Oké, okay. nee. okay. okay. luisteraars even. U wilde nog muziek draaien, want u heeft de heel script... dus ga gaat zo overgeven <lacht> dat meneer Courvois wat muziek kan draaien. Maar twee dingen... Uh, ik fleurbelt weet ik Peter Giddy is overleden. Ja, die is overleden. Die, Peter kent u die goed? Ja. Daar heb ik heel veel mee gespeeld, fluitist. Ja. En uh, Baan, dat weet jij nog wel. Op mijn 50ste verjaardag bij George jazzcafé, dat noemen wij al George Ness Café. Waar is dat? In Arnhem. Ja, ja. Ja, ja. En daar, kan je dat nog herinneren, het concert op mijn 50ste ja, ja, ja. Dat, dat speelde ik met hem. Okay. En met Koos Jansens aan de piano, waar niemand ooit meer wat van gehoord heeft. Dus Koos Meltje weer eens binnenkort. <laughs> en Egon Kracht aan de contrabas. Ja. Daar hebben wij ja, mijn 50ste ik kan het nog herinneren, maar die vogel niet. Hij speelde fluit. Hmm. En ook grotere, niet alleen de normale fluit, maar ook grotere fluiten. De altfluit en de basfluit. Hij is de afgelopen de week verleden. Ja, helaas, helaas, ja. helaas. Maar, maar, maar ik heb begrepen dat u in een documentaire fungeert... Die, die, die nu naar de pride Italië gaat. Mm. Nou moet ik wel lachen, want officieel mag niemand dat weten. heb ik gisteren gehoord. Ja. Ja, maar ik weet het al. Ja, jij weet het dus. Maar, ja. Want Peter Gwidi zit, zit ook in die documentaire. Oh, Peter ja, nou ja, Peter, nou, Peter nou, Gwidi. Nou, ja, ja, ja, schrijf nee. je heel raar. Ja, uh, G-U-E-G-U-I-D-I. -E, ja. D -d ja, nou ja. Ja. Ja, ja, ja. En, en die, die, die zit ook in de documentaire. Maar dus, er worden nog steeds documentaires over gemaakt? Ik heb t, uh, t, dat, die documentaire waar je het nou over hebt. Niet, je, niet u zeggen. Hè. Ja, sorry. Ja. Nou, de ah, documentaire. De waar je het over hebt, die heette lag niet, die is gemaakt na mijn ernstige hartoperatie. Ja. Toen ze dus een, een hele lange ader uit mijn rechterbeen hebben gehaald, was ik bang voor. Ik was niet bang voor de hart, maar ik was bang ik voor, voor de, trombels, de beesten, Voor ja. ja. Want die is. He, ja. Ik denk met die ader. Maar daar heb ik nooit Geen last van ja. gehad. Dat, noem, dat noemden zij mijn levensader, want die ja. ader is gebruikt om een hart- en borstslagader en de hele rattenplant te repareren. En uh, toen is er een documentaire gemaakt, die heette De Levensader van. Ja, en die documentaire is van wanneer? Uh, uh, afgelopen ja, jaar. Ja, Eén of twee jaar geleden, of zo. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, door Frank Jochensen en nee. Meike van Wijk. Ja. Die hebben die uh, documentaire gemaakt. En die schijnt bekroond te zijn. Of, of weet, gaat XB. meedoen ja, voor de voor de Ja, maar geweldig man. Ja, ja. en Ik moet zeggen dat in die documentaire... mijn vrouw ook een hele grote rol speelt. Ja. Die heeft uh, meer verteld dan ik eigenlijk. En uh, ik had zoiets van... eindelijk, eindelijk dat ik niet zoveel hoef te lullen in zo'n documentaire. Ja, do maar, maar weet, u, toen u belde en, en, en, en wat ik leuk vind... kijk, uh, uh, we leven in een land waar we vergeten hoe mooi dit land is. En ik vind dat we in Nederland ook niet zo goed zijn... in het eren van mensen die nee. wat voor elkaar hebben gekregen. Dus toen ja. u belde, wat ik zo leuk vond... was, met dit programma heb ik altijd ook... kijk, het heet wel Zwarte Priet Praat en ik doe alsof ik... Maar de bedoeling is, ik wil ook mensen een goed gevoel geven over... He, daarom nodig ik ondernemers uit. Nodig, ik nodig mensen uit die, die wat leuk zijn. Oh. En toen ik dacht van, wauw, ik mag Pierre Courbois... twee uur lang te gast hebben, toen dacht ik... U bent wel een icoon van de Nederlandse, ik zou niet eens jazzmuziek willen noemen, maar van de Nederlandse muziek. En, en, en, en, en, en u heeft heel veel mensen blij gemaakt, u heeft heel veel mensen gelukkig gemaakt en... en als we niet celebreren, en, en, en daarom is het leuk dat u die documentaire heeft... en dat u vanavond komt, zodat een jongeman die nu weg van het werk... Weet je wel, of een jonge muzikant, want veel muzikanten die hebben opgetreden... dat hoorde ik van Paul de Leeuw en de mensen van de begeleidingsband van Barry Hey... toen we bij de Wereldaar... die zegt, ja, we kwamen van vrienden voor de Amst, van de Amst, vrienden van Amsterdam Live. En dan reden ze terug... en dan luisterden ze steeds naar dit programma. Dus voor veel muzikanten die nu in de auto kunnen denken... oh ja, Pierre Courbeau... en dan ga je weer wat van hem luisteren... en dan word je weer geïnspireerd als muzikant. En daarom vind ik het wel belangrijk... dat er deze documentaires worden gemaakt... Ja. dat u vertelt over uw leven, weet u... en dat u nog speelt, omdat... We moeten wel aan elkaar door blijven vertellen dat er een man was... die al op jonge liefde in de jaren 63, 64 in Parijs zat... en in heel Duitsland en gewerkt heeft voor de Duitse zender... en documentaires heeft gemaakt. Ik bedoel, het een fantastische man die... Oké, okay, u heeft heel lang geen belasting betaald in dit land. Het is verjaard, het is verjaard. Ja, het is verjaard. Ja. Okay, Fleur, kom er maar in. En Fleur, je mag snel want daarna gaan we nog een plaatje draaien tot het nieuws. Is goed. Nou Prem, ik ben het met je eens dat we in Nederland onze iconen en mensen die echt uh, iets uh, presteren niet uh, altijd even goed eren. Maar ik belde even om te zeggen, ik ga een uh, cd uh, uh, samenstellen voor uh, meneer Courbois, omdat hij jarig is. En, en als ik het naar jullie stuur, beloof jij mij bij deze dat je... Ja. Uh, uh, maar ik ga wat anders doen. Fleur, ik ga wat anders doen. Uh, Lieke, ik ga even op hold zetten. Lieke gaat je telefoonnummer opschrijven. En dan app okay. ik even met je en dan zal ik kijken waar we het naartoe opsturen. Of ik je meteen meneer Courbois adres geef of het via mij doet. Is goed. Ja en, even, ja. en ik wil nog even zeggen tegen meneer Courbois... Misschien ho hoort u dat veel te vaak, maar ik heb echt zo vaak van uw uh, zus Kitty Courbois... ...genoten en zeker... ...in de voorstelling Midea... Ja. ...dat heeft zo'n ja. indruk op me gemaakt. Ja. Maar goed, deze... ...twee uur gaan over u... Zijn uh, zuster ja, is een onlosmakelijk hoop... onderdeel van Fleur. Okay. Dus je hoeft geen sorry ja, te zeggen. Ja, ja, ja. Oké. Okay. We, mis, we missen hem da. nog dagelijks, ja, zo, Kitty. Ja, denk ik ook. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja. ja. ja. dagelijks. Dag oh, wat leuk. Kijk, uw eerste verjaardagscadeautje is binnen. Luisteraars, we gaan het volgende doen. Het is nu. Uh, uh, hoeveel minuten nog? We hebben nog. Uh, uh, een paar minuten, vier minuten voor één is het. We, u gaat nu. Hans heeft met Hans allerlei liedjes afgesproken. Die gaat u ook zelf aankondigen. En dan gaan we naar het nieuws van één uur en daarna gaan mensen weer mogen bellen op 0801121, Ze kunnen twitteren. Dus dames en heren, Pierre Koep, wat gaat nu aankondigen wat hij gaat draaien? Ja, nou, het tweede stuk, ik, ik, het stuk met Baren, dat is veel langer... dus dat doen we in de tweede helft. Maar het stuk wat ik nu ga draaien, heet Chouette. En dat is een stuk wat ik geschreven heb en wat is opgenomen in 1999... met mijn grote band, die bestond uit tien mensen. En er zit een fantastische solo in van Paul van Kemenade en... Uh, op Altsaks en toen de gauw op trompet, maar dat haal, die trompet halen we niet, zet hem maar in. <grijg>